Goedemiddag, hey, ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. Als het even kan, wordt de avondklok weer afgeschaft. Volgens demissionair premier Rutte staat die coronamaatregel bovenaan het afschaflijstje. Maar dat is nu nog niet aan de orde. Het aantal besmettingen ligt nog te hoog. Op dit moment is simpelweg de ruimte niet om eraf te halen. En uh, dat is het, het feit, dus we willen er liefst nog steeds vanaf, zoals iedereen geloof ik hier. Maar op dit moment is die ruimte er niet om uh, dat te doen. Ook ging het in het debat over studenten. GroenLinks bijvoorbeeld wil dat nog deze week hogescholen en universiteiten opengaan... zodat jongeren weer iets hebben om naar uit te kijken. De burgemeesters van 30 gemeenten zijn niet blij met een klimaatactie... die voor komend weekend gepland staat. Een paar organisaties, zoals Greenpeace en Amnesty... willen dat grote groepen mogen komen demonstreren. Maar dat zien de burgemeesters helemaal niet zitten... door het hoge aantal coronabesmettingen in ons land. In Vlissingen is een coronatestraad van de GGD morgen voor de zekerheid dicht. Er wordt voor morgen stormachtig weer verwacht, waardoor bijvoorbeeld tenten bij de teststrijd kunnen wegwaaien. En in de modderdansen met een biertje in de hand en naar beentjes luisteren, dat kunnen honderdduizenden Duitsers deze zomer vergeten. Er gaat een streep door zes grote festivals in Duitsland, zoals Rock Ring en Hurricane. Het is al het tweede jaar op rij dat de boel wordt gecanceld, zegt correspondent Judith van de Hulsbeek. Ze hoopten dit jaar wel door te kunnen gaan, hadden ook al plannen klaar liggen, bijvoorbeeld om iedereen een sneltest te laten doen. Maar van dat plan zeggen ze nu zelf, dat is eigenlijk nog niet uit te voeren, Sneltest geven maar over een ...een korte periode aan of iemand besmettelijk is, ja of nee. En daarom is het eigenlijk voor meerdaagse festivals niet geschikt. Nog niet in ieder geval. Ze durven het nu niet aan. Het is ook flinke balen voor een hoop Nederlanders... ...die jaarlijks de grens overgaan voor de festivals. Zoals Michelle. Al kwam het nieuws niet echt als een verrassing. Ik vind het wel ontzettend jammer, maar... Um... Ook heel logisch eigenlijk. We hebben wel al in onze vriendenkring besproken dat we nu zo lang hebben moeten uitkijken naar een editie van Rock Ring Dat er waarschijnlijk wel één iemand zijn been gaat breken in een moshpit of zo als we eindelijk weer mogen. De kaartjes voor de festivals blijven geldig voor de editie van volgend jaar. Het weer, er komt regen aan. Het wordt een graad of 9 vanmiddag. Morgen af en toe zon, maar ook pittige buien en zware windstoten. Het is dan een graad of 11. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 Sha.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 6.9 FM told you that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 Dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Er komt een website waarop staat wie wanneer wordt gevaccineerd. Op de site kunnen mensen al deze week hun gegevens invullen. Dan volgt informatie over wanneer de uitnodiging komt... en ook of de GGD prikt of de huisarts. De website heet Wanneer ben ik aan de beurt. De Gelre ziekenhuizen roepen ruim 80 patiënten terug om te controleren of ze niet zijn besmet geraakt met het hepatitis B of C-virus. Mogelijk zijn ze bij een gastrocopie in Zutphen besmet geraakt door een instrument dat niet goed was schoongemaakt. En de politie heeft in een woning in Hoogvliet in Rotterdam 96 kilo heroïne en 180.000 euro contant geld in beslag genomen. Er werden een jongen van 15 aangehouden en een man van 48. Het weer, morgen een graad of elf, een buien met kans op hagel en onweer... smiddags ook kans op zon, verder zware windstoten... en aan zee tijdelijk stormkracht 9. Think about it.